1 uur. Eval de Jong met het NOS-journaal. De autoriteiten in Boston hebben het uitgaansverbod voor de stad opgeheven. Ook het openbaar vervoer wordt hervat. Niemand mocht de deur uit vanwege de klopjacht van de politie... op een van de verdachten van de bomaanslag op de Marathon van Boston. De 19-jarige verdachte, Djokhar Tsarnaev, is niet opgepakt... maar de situatie is volgens de politie onder controle. De tactische teams die in de voorstad Watertown huizen hebben doorzocht... worden teruggetrokken de politie blijft massaal aanwezig. De autoriteiten denken dat Tsarnaev nog steeds in de staat... Met is. Zijn broer werd gisteren gedood bij een schietpartij met de politie.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 Na vier stemrondes heeft Italië nog steeds geen president. In de vierde stemronde kwam de centrum-linkse kandidaat Prodi... ruim 100 stemmen tekort om te worden verkozen. De komende dag is er een vijfde ronde. Het weer overal droog en helder. Het koelt af tot rond het vriespunt met op veel plaatsen voorstaande grond. Overdag volop zon. Het blijft droog. En met een matige noordelijke wind wordt het 10 tot 12 graden. Op de wadden is het wat frisser. Zondag weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Guilaine Plach. Welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Uh, tot kwart voor één had ik Schermer Bas Verwijlen te gast. En uh, met hem hebben we het veel gehad over natuurlijk wat Schermen inhoudt... en wat het voor hem betekent en zijn carrière. Maar ook over het coachen en het trainen van je mentale weerbaarheid... om zo op die manier beter te kunnen presteren. En dat vind ik interessant om daarover met u in dit uur door te praten. Uh, af en toe heb ik wel eens het idee dat zo ongeveer iedereen tegenwoordig een coach heeft. En of dat nou is op werkgebied, dat je uh, gesteund wil worden... in of je de juiste beslissingen neemt, of je juiste carrière hebt gekozen of dat het gewoon is dat je een spiegel voor uh, wil krijgen af en toe. Het kan ook gaan om je persoonlijke ontwikkelingen. Heb je wel eens hulp gehad bij het inslaan van de juiste weg of niet de juiste weg in je privéleven? Ik ben benieuwd of het u geholpen heeft en op welk punt je dan denkt van nou het wordt nu tijd om eens een coach te in de arm te nemen en te kijken wat die voor mij kan betekenen. Bel als u daarover mee wilt praten, 0800-1121. Dus 0800-1121 is het telefoonnummer. Mailen kan naar kazaluna.ncv.nl. Dus kazaluna.ncv.nl. En twitteren kan natuurlijk altijd nog met hashtag casaluna. Dan nou kan die mentale training natuurlijk bestaan uit het coachen. Maar muziek doet het ook altijd goed. En Bas Verwijlen had dus ook muziek meegenomen natuurlijk om het eerste uur te laten luisteren. En dat was de muziek die hij gebruikt... Als als hij met zijn warming-up bezig is. En dat is in dit geval de muziek van Opgezwollen met het nummer Hoederplank. Hij komt daar helemaal mee in de goede sfeer te zitten voor zijn wedstrijd. Dus als hij zondag voor dat NK Schermen in het topsportcentrum is, zo tegen 12 uur, dan beginnen de interessante wedstrijden. Dan zal hij ongetwijfeld ook deze muziek hebben gedraaid om zichzelf op te zwepen. En waar komt dat geluid dan vandaan? de woef woef. Show dames, toefens, alles goed als toevoer voor je woevers Oever de drie met muziek voor de toekomst, zonder vermoeiende voefjes bellen en toeters Recht van je raaprap, zo gaat het, voor wie zich in het nachtleven stort zonder vaste slaapplek Gewoon gaan, zo diep in de trance, wakker van espressos, geen wienermerange Met een weekenddas, knapzak of koffer, op je pad lekker los, drank aan de barpoffers de flow een stereo slachtoffers, een catastrofe. De bas klapt door je boxen Zo gezegd is zo gedaan, en zo gered is zo verstaan. Zo relaxed voor zijn grote naam, op de om de rots is niet te spuiten. En dit die ons van beest voorziet. Misschien is het even wennen. Je stemming is uitgelaten. We blijven rappers wegzeppen. Ruik je later, onze naam zit op je lippen, maar dit is geen blitzfacks. We spitten alsof we moeten pissen van sixpacks. Zo, oh, yeah. de muziek is niet voor ieder wat wil. Je hoort ruikt, voelt, proeft en ziet het verschil. We brengen je dag hoe dan ook, goed op kan. O ochtends vroeg naar je werk, voer voor je de pan. <middels> hoe de plank, hoe de plank, tas toe, proofie woofer, voer voor je hoe de plank, hoe de plank, tas toe, proofie woofer, voer voor je hoe de de tas toe, proofie woofer, voer voor je hoe de plank, hoe de plank, tas toe, proef proofie woofer, ja ik ga hard, harder dan vlammen en de praxis, 100.000 watt woofer in de kofferbak. Kusjes mannen gaan naar gamme en gaan en in de praxis Ik ga mijn gang, haal mijn gram, verspanning en actie. Als onze handen stad taxi chauffeurs in de nacht. Hier een straks snoepje wordt thuisgebracht. Dat is hoe het zit te zwollen. Tegenover sned wordt kolk wissel ik mijn woorden en kabouter spelen met je kolk. Missen de grip op volk. Zo is het tegenwoordig. Voel de bras, de zitten tussen je oren. Dit is allemaal psychisch, Er is geen competitie, op een topconditie. Vrije muziek composities. Fix je licht voor politie, voor en achter. Voor de fiets kruidige pittig, rode peper en basilicum dus gaat diepen met je wieper, sliepert, diepertje. Voer voor je rustig, voeder plaat, tas toe voet die woover. Voer voor je rustig vlam. Voeder plaat, tas toe, trot die roover. Voer voor je rustig plant. Voer de plaat, tas toer voet je woover. Voer voor je rinfram, oe de plaat. Dat is du, proef die hufe. Dan hebben de hoedeplank van een rapper opgezwollen en dat gebruikte schermer Bas Verwijder die ik het eerste uur in Casaluna. De gast had, vooral als hij bezig is met zijn warming-up. Nou, komende zondag is het NK-schermen in het topsportcentrum in Rotterdam. Dus dan uh, zal hij het ongetwijfeld ook gaan uh, gebruiken. Met Bas hadden we het onder meer over hoe hij zich mentaal sterker heeft gemaakt... en wat voor trainingen die uh, hij daarvoor heeft gevoerd. Dat nu bezig met Be More Yourself, ook een uh, vorm van training om sterker te worden. En dan bracht me op het idee om eens te hebben over, over coaching... Uh, iemand twitterde al van: oh jee, ja, je ga nou al die 650.434 coaches die we tegenwoordig hebben straks bellen. Want er wordt veel gebruik van gemaakt van, van een coach. Of nou eens in je werk of in je persoonlijk leven. En het lijkt me leuk om uh, uw verhalen daarover te horen. Heeft u er zelf als mee te maken gehad? Heeft u zelf met een coach gewerkt? Of bent u iemand die motivatietrainingen geeft of die mensen weer op het goede pad zet. Dan wil ik dat natuurlijk graag horen. 0801121. Dus 0801121 is het telefoonnummer. Ik heb zelf wel een coach gehad toen ik uh, met de televisie begon. Omdat er dan ook een wereld voor je open gaat En uh, dat is best wel eens lastig. Dat ging vooral over presentatietraining. Dus puur van hoe kom je nou over op televisie. En waar moet je op letten. Uh, hoe je bepaalt hoe je kijkt, hoe je doet. Uh, hoe je loopt bijvoorbeeld ook. Maar dan merk je al dat je best wel snel een vertrouwensband met iemand krijgt. Met zo'n coach. En dat je eigenlijk de helft van de tijd uh, zit je uitzendingen terug te kijken. Maar ook dat je praat over waar je nou over twijfelt... of je lekker in je vel zit. Allerlei vragen die je hebt over je werk, over collega's. Over, nou, noem maar op. Je merkt dat zo'n vertrouwensband wel heel bijzonder kan zijn... en dat je ook extra zelfvertrouwen kan geven. Terwijl ik daar alleen maar naartoe ging om gewoon heel technisch te kijken... van hoe moet je nou presenteren voor de televisie. Dus in die zin heeft het mij uh, niet alleen een vriendschap opgeleverd... maar ook veel goede tips. 0800-1121 is het telefoonnummer als u ook uh, een dergelijk verhaal heeft... En ik zit te denken dat coachen, dat kan natuurlijk in de vorm van personen zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een goed boek hebt uh, gelezen. Of dat je, ik weet het boek De Creatiespiraal... is er zo eentje die je wel eens bij arbeidstrajecten krijgt... om daar goed in te lezen. En dan kan je de juiste beslissingen nemen... voor jouw eigen carrière of voor je leven. Of dat u het misschien in de vorm van mediteren doet... of in de vorm van yoga. Ook dat kan een manier van coachen zijn... om je mentaal weerbaarder te maken. Kunt u natuurlijk ook bellen. Uh, mailen mag ook. kazaluna.ncv.nl is het mailadres. En twitteren kan nog steeds met de hashtag Casaluna. Niels hangt aan de telefoon. Niels, goeienacht. Dag, je in mijn complimenten. Dat ik jou wel eens op, vaak op televisie in discussieprogramma's. En je bent, ik vind het een heel charmant mens. Nou, kijk eens aan. Ja, Er is hard aan gewerkt met coaching, hoor. <laughs> <u net> <laughs> nou, nou, nou daar moet, moet je niet. Je compliment gaan ontwijken. Nee, dat nee, ik nee. Maar, goed. maar bedankt. Maar wees, dan. Nou, wees, wees nou eens gewoon eerlijk eens en getrouw. Oké, okay. fijn dat je bij ah. een fijn mens Nee, vind ja. ik hartstikke leuk om te horen, zeker. Oké. Okay. Ik word er dan okay. een beetje verlegen van. Ja, nou is dat prima, is toch prima, dat is uitstekend. Daar ben je mens voor. Maar Niels, ik wil jouw ervaring horen. Of geef, ben jij een coach toevallig? Nou, weet je, ik ben, ik ben al een jaar of acht ben ik gepensioneerd. Ik ben dokter in de psychologie, sociale en klinische psychologie. Kijk aan. En, en dat trok mij als kind zijnde altijd al heel sterk. Doordat, op, als ik ergens was, ik, ik, ik, ik praatte weinig, maar ik observeerde enorm... ja. En toen begin ik te werk eens gaan graven hoe dat komt. Om, maar dat kwam doodwaardig omdat ik de, de, de, de bewegingen en het gedrag van de mensen buiten gewoon interessant vond. En de, de bewegingen dat... bedoel je dan de mimiek ook van mensen? Of? Ja, ook alles. Het praten met de handen en het lichaam en wat ze zeiden. En dat intrigeerde me enorm. En ben je daar dan verder wat mee gaan doen dat je ja, mensen daar ook precies, mensen mee gaan helpen? Laten we een middelbare school, toen, uh, ja, dan kom je een paar van die mensen tegen die dan, uh, je gaan bepalen wat je wel uh, kunt gaan worden. Nou, ik moest kunstschilder worden. Nou, ik, uh, pff, sorry hoor. Maar waarom vallen ze en, daarmee? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Nou, omdat ik af en toe wel eens uh, uh, dichtelijke gedachten uh, lanceerde op, op school. Oké. Okay. En, en uh, ik schreef ook veel. Ik liet het leren ook wel eens lezen. En dat bleek ook wel van. Wat, ja, ik kan mezelf niet zelf een. Uh, uh, de, op de pot vinden, maar het is het hoogstaand. Dus je had en, een creatieve kant in je, dus moest je die kant op. Ja, nou, nou. ja, daar heb ik het nog wel eens moeilijk mee. Want uh, uh, ja, sommige mensen. Uh, ja, en. Die worden af en toe wel eens, uh, die klappen dan dicht als ze horen wat ik gestudeerd heb. En dan zeggen ze, oh, nou, en dat merk je meteen aan als je ergens in je gezelschap bent, hè. Dan, uh, dan, dan klappen ze dicht en zeggen ze niks meer. Maar zijn ze bang dan dat je allerlei dingen gaat ja, zien precies. aan ze? En dat ze denken dat ik een soort uh, een, een machine ben die een rund geogen heeft. Ja, precies. Die dat was ja, kan kijken. Ja. Maar doe je dat ook niet een beetje? Uh, ja, maar door, door, door weinig te zeggen. Alleen maar te kijken. En, en wat, wat valt je dan. Uh, kun, kun je eens een voorbeeld geven van wat je dan opvalt en waar je de, wat voor conclusies jij daar dan uit trekt? Nou, dat, dat begon al jaren geleden. Zo van wat ik de dagen nog steeds om me heen ervaar. Is als je op mensen op strijd komt, uh, tegenkomt, uh, op de vlakken kent, hoe gaat het? Oh, gaat geweldig, geweldig, geweldig. En ik denk, je staat te liegen. Ja. Ja, weet je, je, je, je, je meent niet wat je zegt. En dan zie ik al in hun ogen dat er al iets verkeerd is gegaan in huwelijk of gewoon uh, verdriet. En dan zeg ik dan maar niks, maar dan hou ik mijn mond dicht. Maar dan denk ik, ja, waarom zeg je dat? Het gaat geweldig. Het gaat goed hoor, het gaat goed, het gaat, goed het gaat goed hoor. Dan denk je, ja, nou dat heb ik al heel sterk ervaren. Ja, ja. En dat, en dat zeg ik dan later wel. Er zijn enkelingen die zeggen van, na nou, jaren van, joh Niels, je hebt gelijk. Ja, had de toede, mening en het klopte wat je zei. Maar het is niet zo dat ze dan sneller jou in vertrouwen nemen? Dat ze zich lekker bij je voelen en snel openklappen... Ja, en ja, alles vertellen dat, wat ze op hun leven hebben? Ja, dat, ja dat, dat is wel. En weet je hoe dat komt? Omdat ik, ja, ik babbel nu erg veel, want ik heb een glaasje op. Maar uh, ik dat, dat door, door stil te, heel stil te zijn... Heel stil te zijn, je karma helemaal terug te treden binnen jezelf en ongelooflijk aandachtig naar die anderen te luisteren. Al is het urenlang. Ja, ja. En daar gaat het, daar gaat het om, want de ja. mens die in de stress is, die heeft verschrikkelijk veel uh, litteken opgelopen emotioneel en, en, en gewoon psychisch. En dan moet je de kans geven om dat eruit te laten komen. En dat gewoon een, een beeld te geven van zichzelf. Zonder te zeggen je moet dit, je moet dat. Je moet helemaal niks. Maar de mens moet praten die, die zich uh, gevangen zit in zijn eigen vel. Ja. Dus in die of zin waar? mensen die jij geholpen of begeleid hebt. Dat zijn vooral mensen op persoonlijk, die met persoonlijke ja, problemen zitten. Onder andere, maar niet alleen ook, maar ook met huwelijken. Okay. Die, gestrand, die gestrand zijn. Ja. En dan krijg je het weer van... Uh, ja, maar zij dit en, en hij dat. En, uh, weet je, daar gaat het niet om. Dan dat moet je eigenlijk om, door de woorden heen kijken waarschijnlijk, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. Want het gaat hey, niet maar... om dat die afwas weer is blijven staan. En uh, dat zijn allemaal uh, hele kleine dingen... waar ja, een precies. grote probleem aan ten grondslag ligt. Ja, ja, weet je, ik, uh, Gieslijn, ik heb ook vreselijk gedraaid, ik ben drie keer daar rond geweest, ik ben ook een poos in een klo klooster in Tibet, en bij wat ik helemaal afschuwelijk vind, wat de Chinezen uitvreten met Tibetaan, dat vind ik helemaal schandaal, maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar daar heb ik geleerd om eens in, in jezelf te zakken, helemaal jezelf je, je, tot, tot de wortel te gaan, wie ben jij, wat wil je, wat voel je? Mm -hmm. Hoe doe je dat dan? Ja, dat kan je waarschijnlijk niet even in twee ja. minuten uitleggen. Nee, nee. nee. Maar dat is, neem nou een simpel voorbeeld. Dat kun je thuis ook doen. Gewoon op de grond gaan zitten. Gewoon eens gaan zitten. Mm -hmm. Gewoon helemaal niks. Radio uit, televisie uit, alles, alles uit. En gewoon eens gaan kijken wat er gebeurt. Wat je voelt. Ja. En dan, en dan? Komt, er ener, komt er een energie los. Dat kan negatief zijn, maar dat kan ook heel positief zijn. Maar ga daar doorheen... En je zult merken na maanden dat je als een herboren mens weer op deze aardloot staat. Maar is dat ook niet omdat je gewoon even de tijd neemt voor jezelf dan? Bijvoorbeeld, ja. ja. Nee, maar ja, tijd, tijd is vergankelijk. Maar weet je, het gaat erom, ga, ga diep zakken. Heel diep zakken. Oké, okay, ik ga het nu even niet doen, maar... Um... <laughs> Ik zal het morgenavond eens een keer proberen misschien. Ja, gewoon gaan zitten, Bazaal gewoon gaan zitten en je ledematen voelen, je bips, je leden, je armen, je schouders, alles, alles, alles. Maar werk helemaal diep gaan zakken. En kijken wat je dan en, tegenkomt. Precies, dat hm. is het. En vraag je gewoon constant af, wat ben ik, wat wil ik, en wat, wat, hoe ervaar ik dit le fantastische leven. Ja. Oh, ben jij ook wel in. De, in de, uh, iedereen moet de positieve kant op geduwd worden? Nee, dat, oh, dat zeg ik niet. Nee, dat beweer ik niet. Nee, nee maar gewoon. Het, ieder, iedereen kan kiezen van wat wil ik in dit leven. en wat zoek ik eigenlijk. En wie ben ik als mens? En hoe sta ik tegen mijn medemens over? Op. Hm. En hoe behandel ik hem? Ja, ik probeer... en wie ben ik zelf? Wie ben ik zelf om een of andere. Vervelende buiten hebben als je niet terugtrekt naar jezelf. Omdat je dan eerlijk tegen die ander zegt: Sorry hoor, maar ik kan een vervelende buik. Ik zit geestelijk niet even niet goed in mijn vel. Dan ben je tenminste eerlijk. Ja, maar ik vind het wel altijd lastig van wie ben je en waar wil je naartoe. En dan van ja, dan moet je diep in jezelf. Ja, dat zijn wel Ja, maar die... grote denkers zijn het, al voor, zijn het ons al voor geweest, joh. Ja, maar begrijp je, het klinkt vaak ook wel een beetje vaag dan. Waarom? Nou ja, ja. Hoezo vaag? Ja, dat, ik, ik vind, ja, ik weet het niet zo goed. Dan denk ik, ja, ga gewoon zitten en doe wat. Ik, het is me dan nee, niet concreet nee, nee, genoeg. Gewoon, nee, gewoon gaan zitten. Gewoon bewust denken, jongens, ik voel me niet lekker. Ik ga nu zitten en nu ga ik contact maken met die aarde. Ja. We zijn, we zijn laat ontverlokken tot allerlei verleidingen. Televisie, radio, iPod, iPad, iPad en al die andere. Daar gaat het niet om. Even terug speel, naar de kern. Het, speeltjes, het zijn speeltjes. Okay. Wat vind je Niels iets heel anders van al die coaches die er tegenwoordig zijn? Nou, daar kan ik, op, daar kan ik helemaal geen... Uh, al die coaches ken ik aan helemaal niet. Maar uh, ik weet wel dat ik een aantal kennissen ken die gewoon erg veel bereikt hebben... om mensen gewoon al, uh, uit, weer op de rails te, te krijgen. Ja, dat wel. Ja. Dus je kunt er wel degelijk baat bij hebben. Nou en op. Goed, dankjewel voor het Kijk, bellen. kan... ja... Nee. Oké, okay. fijne er nog, nog. Ja, dat gaat wel lukken. Ik ben benieuwd naar uh, mensen die nog gaan bellen... die uh, ervaring hebben gehad met zo'n coach... die misschien uh, in zichzelf zijn gezakt... of gewoon een goed gesprek ook hebben kunnen voeren... met een psycholoog of met een coach... of een goed boek hebben gelezen daarover... waarvan je dacht van nou... dat was voor mij echt gewoon het inzicht wat ik nodig had... om weer eventjes uh, goed on track te komen. kun je ook bellen 0800 1121. 0800 1121 dus is het telefoonnummer... Een mailtje sturen kan natuurlijk uiteraard naar casaluna@ncv.nl, Casaluna.ncrv.nl. Twitteren kan met hashtag casaluna. Dus trainingen die je hebt gevolgd Be More Yourself is er eentje van die Bas verwijderde de schermen die we het eerst uur hadden, heeft gevolgd um, coachingstrajecten. Je hebt volgens mij op je werk heb je zelfs de verplichting dat je één keer in de zoveel jaar een traject aangeboden krijgt om te kijken of je, nou ja, of je nog tevreden bent met je werk, of dat je ambities nog op andere vlakken liggen, of je cursussen wilt gaan doen. Laat ons dat Weet hoe dat is uh, voor jou is verlopen en of je er wel of geen baat bij hebt gehad, want dat is natuurlijk ook wel handig om te horen. 0800 1121 of casaluna@ncrw.nl. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down. Maybe deserve now and I said I mean forever trying you're gonna find your way out of the wow wow wood he said you're gonna find your way out of the wow wow wood Paul Weller, nummer uit 2000 Wildwood. We hebben het vannacht over het nut van coaching. Of jij daar veel aan hebt gehad om je mentale weerbaarheid groter te maken. Om je beter te voelen. Om een ander pad in je arbeidsleven bijvoorbeeld te kiezen. Of dat je er helemaal niks aan hebt gehad. Dat kan natuurlijk ook. Het hoeft niet alleen maar prachtige verhalen te zijn. 0800-1121 is het telefoonnummer. Een mailtje sturen kan naar casaluna.ncrv.nl um, Jan aan de telefoon. Jan, goeienacht. Goeienacht. Vertel. Ik, uh, ja, ik, heb, uh, ik ben in een tijd werkloos geweest, omdat mijn vorige baas uh, van Nederlandse chauffeurs overging naar Polsen. Yeah. En dan kwam ik bij het UWV terecht en dan kreeg ik een werkcoach. Dat was verplicht, nou, hè, ik, geloof ik, toch? Ja, die krijg je als je uh, na een, uh, een maand, dan ongeveer plus minus, krijg je bericht en dan moet je bij de werkcoach komen. Yeah. En die had als oplossing, omdat ik al boven de 50 was. Ik zou maar voor mezelf gaan beginnen. Want ik had een uh, beetje eigen geld, ik had een eigen neus als kapitaal en dat was dan een mooi startkapitaal in onderpand. Nou, en dan zei ik ook tegen hem toen in deze tijd, dat, le dat leek me toch niet. Maar hij was in principe niet van dat idee af te brengen. Maar wat, wat zou je dan als uh, eigen ondernemer gaan doen? Oh, kom, uh, een eigen vrachtwagen rijden. kopen. Een ja. eigen vrachtwagen kopen, zo. Ja. Oh ja. Dus, dus ik had zoiets van, daar uh, dat beginnen we niet aan. Ik ben dus gewoon druk aan het solliciteren gegaan en is zelf weer gewoon werk weergevonden. Echt waar, ja? En ook weer op de wagen? Ja. Of wat doe je nu? Ja, ja. Hij rijdt weer. <laughs> ik hoor het. Ik dacht al net je, ja. je richting aanwijzen te horen, maar dat klopte dus. Ja. Ja, precies. Maar... Dus ik heb niet tevreden over een werkcoach vanuit UWV dan. Maar, nee? maar hoe gaan die gesprekken dan? Ja, ze vragen eerst wat, je, wat zijn je ambities en uh, wat wil je... Ja, ik zeg ik wil gewoon weer aan reden. Nee, ik zeg het liefst op buitenland. Zeg maar ja, dat is gewoon, dat valt helemaal tegen. Ja, en voor jezelf dan. Want je hebt, en die papieren heb ik vroeger in de wilde jaren ook eens gehaald. En toen had ik ook nog sterker het idee dat ik wel voor mezelf kon beginnen. Wat voor papieren had je dan? Van uh, voor een vrachtwagens, voor, voor een eigen bedrijf, Nederland oh, okay. en alles. Ja. Ik denk, maar dit, dit, dit is het niet. Er moet gewoon één loondienst. Ja. Geen zorgen meer als je straks thuis bent. Maar heb je dan het idee dat die werkcoach gewoon dacht: als ik hem zeg van de eigen onderneming, dan ben ik er vanaf en, uh, en is het goed? Ja, ja. gewoon kort, uh, kort maken. En, uh, je bent een van de velen die die onderzoek krijgt. Open, ja. Ja, ja, ze krijgen niet te veel, dat is het probleem, denk ik. Ja, dat ze er geen raad mee meer weten. Nee. Hmm. Nou. Dus jij zal niet zo snel meer zoiets doen, in ieder geval? Ja, die is verplicht, maar ik zal er niet uit mezelf heen gaan. Nee, nee. En je bent nu gewoon weer. Uh, Going strong en gelukkig, precies, gelukkig in je werk ja. wat je nu weer doet. Dankjewel Jan ja. voor het bellen. Prima, doei. Oké, okay, goeienacht nog en rij voorzichtig. Dank je. Nog maar, doei. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Coaching, hebben we het over. Ben jij wel eens begeleid in je werk of weer naar werk? Wat Jan vertelde met een werkcoach waar die uiteindelijk helemaal niks aan heeft gehad. Of heb jij juist positieve ervaringen? Dan horen we het ook graag via de telefoon of via de mail. Casaluna@ncv.nl. Simone hangt aan de telefoon ook. Simone, goeie nacht. Ja, goeie nacht. Hallo. Hallo. Vertel. Goede of slechte ervaringen ja. met coaching? Ja, goede ervaringen. Goede ervaringen. Ja, waarvoor? Uh... Ja. Ik, ja? ik uh, ben ongeveer uh, uh, 13 jaar geleden begonnen met werken in 2000. Ja. En toen kwam ik bij de Rijksoverheid en toen uh, had ik een baan waar ik best wel wat uh, spanning had en uh, dat merkte ik in mijn uh, schouders en in mijn arm. En wat toen voor werk ik was dat? Uh, dat weten? De... Sorry. Wat voor werk was dat? Um, ik was uh, daar um, uh, onderzoeksassistent voor een uh, onderzoek naar uh, campagnes. En daar uh, beheerde ik data van onderzoeksgegevens. Okay. En um, uh, via een bedrijfsarts ben ik toen bij een bedrijfsmaatschappelijk werker uh, gekomen. Eigenlijk een soort coach. En uh, daar heb ik jaarlang uh, gesprekken gehad over uh, ja, hoe ik in mijn werk stond. En hoe ik uh, omging met spanning en met grenzen en... Uh, maar dat ging ook wel over persoonlijke dingen en ook over vriendschappen en ook over je, ja, hoe je in het leven staat. En uh, ja, dat heeft mij best uh, geholpen. En, en zeker aan het begin van mijn loopbaan heeft dat mij heel veel uh, richting gegeven eigenlijk. Maar kom je dan tot inzichten die je eerder nog niet had? Mm, nou, misschien is het meer dat iemand uh, gewoon met je meedenkt uh, en feedback geeft op uh, situaties die je meemaakt. En dat je vanuit je eigen karakter uh, bepaalde kracht aanboordt of zo. Dat, dat, dat heb ik wel ervaren. Om te kijken gewoon waar, jou, waar jouw kwaliteiten liggen. Wat je sterke punten zijn. Ja. en uh, uh, ik, ik, uh, ik moest ook even denken aan wat jij eerder zei over dat je uh, gesprekken hebt gehad. En dat je zei dat je ook wel vriendschappen op hebt gebouwd vanuit coaching. En toen dacht ik eigenlijk gelijk ja. Het is eigenlijk best wel gek dat je een coach nodig hebt, terwijl je ook vrienden hebt. En eigenlijk zouden je vrienden toch je coach moeten zijn. En dat heb ik toen ook wel ervaren, dat hij mij vragen stelde uh, over situaties waarvan ik dacht... hé, hey, die vragen die zou ik toch eigenlijk ook prima met mijn vriend of met mijn vrienden ja. moeten kunnen bespreken. Waarom gebeurt dat dan niet, denk je? Ik denk omdat... Uh, uh, daar heb ik even over na te denken in de tussentijd. En ik, ik denk dat dat komt omdat je uh, bij een coach, die heeft, niet, uh, die heeft geen belang bij, uh, bij hoe jij je voelt of hoe jij in het leven staat. Ja. Maar die doet dat vanuit zijn professie en daardoor kan je je heel kwetsbaar opstellen. Want je hebt een bepaalde vertrouwensrelatie met zo iemand. Maar ik zou er wel voor pleiten om uh, in vriendschappen en in relaties veel kwetsbaarder je op te stellen. Zodat je elkaar veel beter kunt helpen. Ja, en misschien zou het ook mee te maken kunnen hebben dat je denkt, ja, die, die vrienden, daar, daar zit je ook gezellig mee op verjaardagsfeestjes. En uh, ja, als ik altijd over mijn problemen of mijn twijfels moet praten, dat maakt het er ook niet gezelliger op. Ja, dat, dat speelt waarschijnlijk wel mee, maar dat is eigenlijk wel gek. Want uh, uh, als je heel, heel eerlijk bent, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, dan heb je ook gewoon uh, dagelijks of wekelijks te maken met kleine of grote problemen. Ja. Dus het is eigenlijk heel gek dat wij uh, allemaal mooi weerspelen tegenover elkaar, terwijl, uh, terwijl je allemaal tegen conflicten aanloopt. Je, je loopt allemaal tegen spanningen aan. Uh, de een wat meer dan de ander. Maar het is wel gek dat we daar niet, uh, niet veel opener over zijn naar elkaar. Ja. En, waar, en waarin ben jij veranderd op je werk? Op de werkvloer? Um... Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat ik niet echt veranderd ben door die coaching, maar ik denk dat ik wel uh, uh, geleerd heb om steeds volwassener te reageren of zo op dingen. Dat je uh, als je net begint met je werk, dan ben je nog best wel onvolwassen. Uh, en hoe uitzicht dat, zich dat dan bij jou? Te, uh, hoe oud ik was toen ik ging werken? Nee, hoe uitzicht dat dan? Hoe uitzicht dat bij jou door stress dat je stress kreeg? Uh, uh, je bedoelt onvolwassen reageren? Ja. Ja, maar onvolwassen reageren is volgens mij vanuit je emotie reageren. Terwijl als je op je werk bent, moet je volgens mij leren om zakelijk te reageren. Mm. Uh, en, en dingen niet persoonlijk op te vatten. En uh, uh, daarin ben ik denk wel veranderd. Dat ik uh, steeds beter uh, leer onderscheiden wat ik persoonlijk op moet vatten... en wat ik gewoon uh, zakelijk op moet vatten en naast me neer kan leggen. Ja. ja. En als er kritiek is, is het niet op jou als, als persoon gericht... maar op het werk wat misschien niet goed is gegaan. Ja, precies. Ja. Ja. En, en dat, wordt, dat, dat soort inzichten, dat, worden, die worden, dat is ook heel grappig. Dat soort inzichten worden heel uh, uh, gedurende de tijd die daarna komt bevestigd door allerlei andere invalshoeken. Door bijvoorbeeld religie of filosofie of uh, boeken die je leest, of romans of muziek. Uh, en dat, dat, dat vind ik wel mooi. In hoeverre is het, uh, als je zo'n training hebt. Ik heb één keer met een vriendin daarover gehad, die volgde een training, maar die moest ook de hele. Leven in een soort uh, ja, kunstwerk gaan maken en van alles met tekeningen doen. En die vond het allemaal veel ja. te vaag. Moest jij dat ook doen? Ja. Nee, ik heb daar wel eens over gehoord en dat, dat vind ik wel echt heel gaaf dat soort creatieve processen. Uh, volgens mij, ja, denk, ik denk dat iedereen wel dat een beetje zeverig vindt. Maar ik heb wel eens een, een boekje gelezen van je wordt wie je bent. Van uh, Ilse uh, en, van, van, en Samhout en uh, Ilse Nederland En daar uh, is ook een proces waarin je een, een, een tekening moet maken van uh, hoe je leven eruit ziet. En dat heb ik toen ook gedaan voor mezelf gewoon, vanuit dat boekje. Ja. En dat is echt wel heel erg, heel erg gaaf. En dan, en dan kunnen mensen dan vragen overstellen. Of die, die kunnen gewoon zeggen van wat ze zien. Dus ze zien bijvoorbeeld uh, veel kleuren of ze zien juist heel weinig kleur. Of ze zien heel veel vrolijkheid of juist heel veel... Ja, heel veel uh, chaos of zo. En ik vond dat heel erg leuk voor mezelf om te doen, zo'n tekening maken. Kun je het je voorstellen dat anderen het wel vaag vinden? Ja, absoluut. Ja. Maar ik, ik, ik denk dat daar, ja, je moet volgens mij ook vooral doen wat bij je past. Ja. En als, als uh, zoiets creatief of zoiets uh, niet bij je past en je vindt dat vaag, dan moet je denk ik iets zoeken wat beter bij je past. En ja. dat, dat vind ik sowieso met coaching, met begeleiding, en met psycholoog. Uh, psychologen dat als je merkt dat iemand niet uh, bij je past, dan moet je volgens mij uh, niet opgeven. Maar dan moet je gewoon zoeken naar iemand die wel bij je past en die wel jou uh, de, de ondersteuning kan geven die je nodig hebt. Ja, je moet een klik hebben en je moet echt het idee hebben ook dat je, dat je verder komt met diegene. Ja, dat, ik bedoel, dat geldt in allerlei rela ja. relaties. Dus ook in relaties met hulpverleners. En had jij dat gelijk bij de eerste bedrijfsmaatschappelijke werker die je trof? Ja, ik had een, een, een man uh, die, wat, die, die wel een stuk ouder was dan ik. En uh, dat was een hele prettige persoon, heel rustig. Ook wel echt een heel andere persoon dan ik zelf ben. Um, maar hij, uh, die rust die hij uitstraalde, daar had ik heel veel aan. Ik had op persoonlijk vlak niet heel erg een klik gelijk. Maar wel zijn rust en zijn nuchterheid uh, ja, heeft mij heel veel uh, gebracht. Doe je het nog steeds ben hetzelfde ook werk wel... trouwens, Simone? of niet? Nee, nee, nee. Ik ben... Um, ik ben uh, uiteindelijk uh, de communicatierichting uh, opgegaan en op dit moment ben ik webmaster en uh, ik herken wel. Er zijn wel weer hetzelfde soort processen die ik weer herken en uh, waar ik nu ook wel alert op ben. Dat je eerder de signalen bij jezelf qua stress bedoel je, dat je dat eerder weer herkent? Ja, zeker. Okay. Ja, zeker, lichamelijke signalen. Ja. Ja. Maar goed, nu ben je de problemen, ben je voor als het goed is. Nou, niet altijd, maar uh, nee, niet. Ik, herken, ik herken ze en uh, het gaat met vallen opstaan, denk ik. Maar uh, je wordt wel wijzer. Goed zo. Dank je wel voor je verhaal, dat je gebeld hebt. Ja, graag En succes graag in ieder geval. Dag hoor. Ja, dag hoor. Simone was dat 0800 1121 is het telefoonnummer. Zij heeft dus wel veel baat gehad bij, uh, bij coaching. Bij een bedrijfsmaatschappelijk werker. Die er op de goede weg heeft uh, geholpen. En uh, goed inzicht heeft gegeven in zichzelf. Jan, die had een werkcoach van het UWV. Die had er helemaal niks aan. Veel mensen maken tegenwoordig gebruik van een bepaalde vorm van begeleiding. Of door boeken, door mediteren. Of door een cursus, door coaching. Nou, daar hebben we het vannacht over. En u kunt nog uh, mailen tot uh, twee uur. casaluna.ncrv.nl of dus bellen op 0800 1121. 2, 1. Mevrouw van Zanten, goeienacht. Goedenavond. Sorry, ik liek een beetje gek. Ik heb griep. U heeft griep? Ja. Net als heel veel mensen in Nederland, hè? Ja, behoorlijk. Ja, de epidemie blijft maar voortduwen. Maar u heel coacht ook mensen, begreep ik. Wat zeg? U coacht ook mensen. Dat klopt. Op welk heel gebied? Um, ik ben gehandicapt. Sinds mijn tienertijd zit dus ik in een rolstoel. En waar komt dat door? En... Wat zei je? Waar komt dat door? Wat heeft u? Uh, het lijkt het meest op MS. Maar het heeft een andere naam en het is een combinatie van meerdere dingen. Maar mijn hele zenuwstelsel valt uit. Okay. dus Ik kan mijn ledematen en mijn ogen en et cetera niet in, plus ingewanden gaan kapot. Weet je? Dus ik zal niet lang leven. Maar ik. afgezien daarvan, ik ben altijd blij geweest en ik zou ik ben door mijn moeder min of meer gedwongen altijd een rondje in de rolstoel met de hond te lopen. Uh, in mijn tienertijd, nadat ik ziek was geworden, is zij een jaar van werk vrij geweest. Terwijl ze het mega druk had qua werk. Mm -hmm. En uh, na elke lunch moest ik aangekleed zijn in de rolstoel. Mensen vrolijkte daarvan op als ze mij zagen. Mijn oma heeft de ziekte geaccepteerd, mijn buurvrouw, mensen aan de overkant. Mijn, het, ja, ik, ik heb zoveel positieve reacties gekregen alleen maar omdat ik een balletje sloeg met een tennisracket naar de hond. En toen? Uh, mensen trekken zich daaraan op als jij vrolijk in een rolstoel zit. En uh, nu koos ik nog steeds heel veel mensen... Uh, huwelijken, uh, relaties, uh, kinderen die op de wereld komen, uh, problemen tussen ouders. Uh... En hoe doe je het dan? Ga je uh, gesprekken aan of heb je bepaalde zemmen. oefeningen? Ik, ik doe zelf bepaalde oefeningen. Ja, ik ben heel jong, op zes, zes jaar geleefd, heb met alfatechnieken in aanraking gekomen. Met wat voor techniek? Over technieken. Uh, je hebt een B en een uh, A. Yeah. Uh, en dat betekent een ander bewustzijnsniveau. Okay. En zo kan ik mijn pijn ook uh, reduceren, uh, dat ik minder pijnstilling nodig heb, dat ik naar een ander bewustzijnsniveau ga. Maar zo ja, ik heb ook een bepaalde gave dat ik bepaalde dingen zie bij mensen. Maar als je dan, ik probeer dat even, uh, ik vind het moeilijk voor te stellen. Je bent dan wel, voel je je lijf dan minder of zo als je naar een ander bewustzijnsniveau gaat? Ja, voel je juist extreem. Uh, in, en toch heb je, je minder je pijn. In ben gaat, in maar uh, omdat ik er zo getraind in ben... Ja. Uh, u kent Reiki vast wel. Ja, Reiki ken ik, ja. Nou, oké. Okay. Daarmee is te vergelijken alleen Reiki Master dan op het hoogste niveau. Oké. Okay. Op die manier. Ja. En, maar doet u dat dan ook dan met dan de mensen dus die je u traint? kan sturen zoals jij wil. Ja. Alleen als je een bepaalde ziekte hebt, dan kan je die wel sturen, maar... Uh, redelijk tegenhouden en pijn reduceren, maar niet 100%. Je zal altijd pijn hebben. Ik heb nog nooit, al 20 jaar, een dag zonder pijn geleefd. Maar als u dan, als u dan andere mensen coacht, bijvoorbeeld als je mensen die in een scheiding liggen coacht, wat, wat kunnen zij dan met zo'n alfa-training? Uh, nee, ik geef geen alfa-training. Oh, u geeft hem niet? Oké. Okay. Uh, analyseer wat hun problemen zijn. Ja. En ik zorg dat ze uh, on-speaking terms komen. En er is niet één huwelijk uh, wat ik niet gered heb, of een relatie die ik niet uh, positief uh, een positieve uh, drive heb ja. gegeven weer, of een twist positief uh, ja. heb kunnen uh, ja, helpen. Maar dat gaat dan vooral via gesprekken? Ja. Oké. Okay. Het gaat voornamelijk via gesprek, Omdat ze weten dat ik tijd voor ze maak. Ja. En tijd is zeldzaam in deze maatschappij. Ja, daar hadden we het Daarvoor... met Simone ook over. Dat je ook met, met vrienden, zeg maar. Dat je gewoon de tijd moet nemen om een heel goed gesprek te voeren. Ja, en dat ben ik dus voor weet ik voor wie. En soms komen mensen kort in mijn leven met extreme problemen. Die help ik. En die verdwijnen weer uit mijn leven. Prima. Ja, dat is het goed. Is dat nu jouw doel? Om zoveel mogelijk andere mensen ja. te helpen? Ja. ja, dat is mijn doel. Ik vind het fijn dat je gebeld hebt over. En dank je wel. En veel succes maar ermee. Ik wou nog wel één ding zeggen. Ja? Um, dat was, uh, ik geloof, vier bellers geleden. Um, het is heel duidelijk dat 90% van de Nederlandse bevolking sowieso niet wil weten hoe jij je voelt gewoon. Als er echt gevraagd wordt van hoe je je voelt, dan moet je wel liegen. Oh, wat Niels in het begin zei, dat iemand zei, ja nee, je gaat fantastisch inderdaad. met mij, gaat hartstikke goed. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Hij zei, mensen moeten eerlijker zijn. Ja, ja, dat heb ik een paar jaar uitgeprobeerd. Daar ben ik heel erg van teruggekomen. En... Uh, ik heb daar bepaalde zinnen voor. En mensen die me goed kennen, die weten die zinnen. Mensen die me uh, oppervlakkig kennen, of gewoon kennen ze op een feestje of wat dan ook, ga je niet zeggen dat het slecht met je gaat. Je gaat niet zeggen dat je kapeert van de heer, uh, pijn. Hmm. Omdat je Nog? denkt van mensen willen dat eigenlijk die vragen wel hoe het met je gaat, maar ze zijn eigenlijk niet echt geïnteresseerd in het antwoord. 100% ben ik daar zeker van. Ja. Zeker weten. Maar dan de mensen van jij weet, ervaring. die zijn wel echt geïnteresseerd... daar vertel je het wel gewoon tegen. Uh, Want die maar, zijn er wel, toch? Ik heb een aantal vrienden ja. en daaraan kan ik het vertellen. Een aantal mensen ook niet. En dat noem ik kennis. Ja, ik denk dat dat, dat voor iedereen wel herkenbaar is. Ja, dank je wel dat je dat nog even zei. Maar ik vind dit heel belangrijk voor iedereen die luistert... Um, die zo'nzelfde probleem heeft, maakt niet uit in welke zin dan ook. Eerlijk zijn? I niet eerlijk zijn, dan verlies je te veel mensen... Boven als je de uitschifting wil maken tussen vrienden, kennissen en... nou ja, alles Echt? wat ergens daaronder hangt. Weten tegen wie je wel eerlijk kunt zijn. Laten we het zo samenvatten dan. Inderdaad. Dank je wel voor het bellen en een goede nacht. Ja, Dag hoor. Goeie nacht. 0800-1121. Ik noem mijn telefoonnummer nog even. Coaching hebben we het over. Heeft u er gebruik van gemaakt? Coach u zelf mensen. En uh, ging het om uw werk of om uw privéleven? Natuurlijk heel benieuwd wat u er dan aan heeft gehad. Misschien ook niks. Mag u ook bellen. Um, of mailen. Kan ook nog. Casaluna@ncrv.nl.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 Mocht je er ooit eens op gaan staan, men zag toch wel aan je poten. Ook toch dat je het weer gaat verkloten. Het over van zo'n stuk. Mocht je er ooit eens op gaan staan. Je ziet je vijand veel beter komen hier dan daar bij u. De mooie helft, doe jij daar bovenaan. De mooie helft, hoe is je huwelijk is gedaan? Hij kan de fles niet laten staan. Doe jij daar bovenaan, ga jij verder bij dan? Radio 1, Casa Luna. Gilan, het placht. Het worden op uw voetstok staan van het album Het Heerst kwam vorig jaar uit van Acta en Dominic. Coaching hebben we het vannacht over. Heeft u er wat aan? Wanneer heeft u er gebruik van gemaakt? En hoe is dat allemaal verlopen en afgelopen? 0800-1121 is ons telefoonnummer. Bob van die heeft getwitterd dat er ook een mooi VPRO-marathon-interview met Paul psychoanalyticus Louis Tas over dat onderwerp is uh, geweest. Dus dat het zeker de moeite waard is om uh, terug te luisteren. Dat kan natuurlijk. Eerst gaan we bellen met uh, meneer Van Sochel. Goeienacht. Goeienacht. Zelf een coachingstraject gedaan, heb ik begrepen? Klopt. En zeg maar wil. Hè. Dat is wil. Wat persoonlijker. Is wat vrolijker. Is wat vrolijker. Wat was de aanleiding om, uh, om naar een coach toe te gaan? Uh, in die tijd zat ik bij een werkgever en toen uh, liepen onze gedachten over het werk wat uiteen en uh, ik had ook andere gedachten en andere dingen in mij die ik wilde ontdekken en wilde gaan bekijken. En uh, toen kreeg ik het aanbod om naar een coach te gaan. En hoe ging dat? Um, zeer positief. Ik heb daar veel voor opgestoken en vooral omdat uh, het is geen discussie. Ja, je wordt gewoon geconfronteerd met... Uh, Hetgeen wat je doet, wat je zegt, wat je niet zegt, wat je, hoe je beweegt, hoe je kijkt, hoe je erbij zit, hoe je houding is, hoe je binnenkomt, hoe je niet binnenkomt. Zo'n hele confronterende spiegel, toch? Zeker. En, ja. Maar je krijgt aandacht. Hè? En aandacht is denk ik heel belangrijk, zeker in onze snelle tijd, dat er dan door die persoon bij wie je bent, de coach, dat je alle aandacht krijgt. Ja. En, uh, en niet alles valt meteen. Wat bij mij zeg maar gebeurde is dat ik toen uh, ja, veel ja, spiegels heb gezien, ja, wat botsingen heb gehad, dingen waar je niet uh, uh, aan wilt, maar die op een, een ja, hoe kan ik zeggen, op een gegeven moment gaan dat, gaat dat werken bij je. Bij mij ging dat zeg maar twee, drie jaar later werken. Dat je meer gaat doen wat je echt wilt en dat je gaat zoeken van. Ja, wat wil ik nu nog precies? Maar hoe kom je daar dan achter? Hoe gingen die, die trainingen? Of waren het therapieën? Hoe, hoe kijk je daar zelf op terug? Um, het waren geen trainingen, het, het zijn meer gesprekken. En ja, het belangrijkste is eigenlijk wat, uh, ja, wat ik net zeg, dat je aandacht krijgt. Maar de vraag is van, wat wil je nu echt? Waar word je blij van? Ja. Wat, wat, wat, ja, wat, wat wil je uit het leven halen wat... Wat voor jou fijn is. Maar ik probeer dan achter te komen. Je kunt ook thuis gaan zitten en jezelf die vraag stellen: van wat wil ik nou eigenlijk? Wat voegt zo'n coach dan toe, waardoor je er daar wel achter komt en als je thuis op je billen gaat zitten, er niet achter komt? Ik denk dat als je thuis op je billen gaat zitten, dat je toch vaak te veel afleiding hebt en andere dingen gaat doen. En wat zag die meneer ook even zijn in het begin? Uh, toen zat ik in een auto, kwam ik op weg uh, van een voorstelling af. En uh, toen zei hij van: Ga op de grond zitten, ga gewoon eens uh, in jezelf wegzakken. Precies, ja. zet alles uit. In principe wat hij zei: stop met alle verleidingen. En doe dat. Nou, dat was voor mij blijkbaar niet zo makkelijk om dat mm -hmm. te gaan doen. En met zo'n coach, die heeft dan alle aandacht voor jou, maar ook alle aandacht gaat ze naar jou terug. Ja. In de zin van hij legt alles bij je op je eigen bord. Dus je wordt uh, genoodzaakt om gewoon dieper te graven in jezelf... wat je nu wel wilt en wat je niet wilt. Maar zijn het dan van die... dat begint dan als een alledaags gesprek... Uh, wordt uiteindelijk een diepgaand gesprek... of kom je binnen en is het meteen van... oké, okay, waarom ben je nu ontevreden met je werk? Wat wil je dan wel? Hoe komen we erachter? Hoe werkt zoiets? Mm, nee, je, je maakt wat kennis en je praat wat over... Ja, van mijn part... Uh, heb je de weg kunnen vinden. Hè? Ja. En, uh, ja. koetje koofje. Wat? koetje koofje verhaal, zeg maar. Beetje koetje-kalfje, ja. socialiseren zeg maar, een paar minuutjes. Maar dan op een gegeven moment uh, gaat hij uitleggen wat hij, in mijn geval, en hij, wat de bedoeling is van die trajecten. Ja. Uh, en op een gegeven moment komt die vraag van wat wil je nu eigenlijk? Ja. En ja, daar ben je al die tijd al een beetje mee bezig. En toch is die vraag dan toch nog uh, onverwacht. Ja. Het zeg maar, verwachte komt dan bijna onverwacht. En uh, ja, dan ga je van... Uh, ja, van ja, ik heb dit gedaan, dat vind ik allemaal leuk gevonden... en mijn zus gedaan. En langzamerhand ga je toch naar jezelf meer kijken... van ja, wat wil ik nu wel precies? Welke richting wil ik op? En het belangrijkste wat ik toen zeg maar, ervaren heb... van ja, ik wil blij zijn met de dingen die ik doe. Mm -hmm. In een bepaalde vrijheid, in een bepaalde omstandigheden... En ja, je komt op een gegeven moment voor de vraag van: ga ik die keuze maken vanuit wat veiliger, comfortabeler bestaan in de zin van baan en een regelmatig inkomen? Ga ik misschien andere dingen doen die veel meer risico opleveren, maar waar je misschien wel blij van wordt? Namelijk je baan opzeggen en dan zelfstandig verder gaan of zo? Daar kwam het op een gegeven moment wel op neer. Ja. Heb je dat gedaan? Dat heb ik gedaan. Oké. Okay. En, en uh, ik ben toen, na dat coachingproject, zeg maar even één, twee jaar later, toch met mijn werkgever, uh, waarmee ik het goed kon vinden, persoonlijk gebied, toch de keuze gemaakt om uh, voor mezelf te gaan beginnen. In ik wist nog totaal niet wat. Maar meer in de zin, ik wilde een andere richting in en ik had wat geld. Diep, uh, vijf, uh, uh, uh, liep richting 50+. plus. En ik dacht van, goh, dit is een mooi moment om dat uh, even te gaan uitzoeken. Ga ja, ja. nou, maar twee maanden naar je navel staren en uh, maar eens kijken wat er gebeurt. Nou, ik heb wat geld meegekregen en ik ben toen uh, toch een beetje rond gaan kijken. En op een gegeven moment, uh, ja, hoe gaan dingen? Ik uh, ben zelf een coachingsopleiding gaan volgen. Echt waar? ja. ja. Dat is stom ja. zeg. Nee, maar... <laughs> nee het, is, ach, het is natuurlijk ook een bekend verhaal dat dan meer mensen dat doen. Hè, die bij een coach zijn geweest van denk van god, dat is interessant, ja. dat is leuk. Ja goed, hoe het voor iedereen is, dat is dan op zich niet zo belangrijk. Of het nou duizend mensen gaan doen of... Maar hoe doe je, want je, ik vind wel dat, we hadden het even gekscherend over... dat iemand twitterde van, uh, gaan nou al die uh, 650.000 coaches die we tegenwoordig hebben bellen. Wat is jouw unique selling point dan? Want je moet toch je als coach volgens mij wel onderscheiden tegenwoordig. Ja, dat, kijk, ik heb ook een, een stukje achtergrond, bedrijfs economisch achtergrond. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb er lang naar gezocht. En ik vond het lastig dat ik dat niet echt kon vinden. ja. Yeah. En op een gegeven moment besloten van, uh, de meeste coachingzaken of problemen of dingen die er zeg maar voorvallen, die komen toch neer op van wat wil ik nu eigenlijk, ja, en of mensen hebben last van perfectionisme of van onzekerheid en zo zijn er zes, zeven, acht dingen te noemen. Uh, waar zeg maar de meeste mensen via verschillende ingangen of nou is, of een opruimcoach of het is een, uh, een loopbaancoach. Het gaat toch over jou. Het gaat toch over hoe je in het leven staat. Het gaat er toch over op een gegeven moment wat je wilt. Ja. Dus het komt daar toch vaak bij, ja, vaak bij uit. Maar jij gaat ook gewoon met z'n tweeën op een stoel zitten en praten en dan uh, komt het goed. Nou, ik heb wel door omstandigheden uh, van mijn ouders... Ik kom van de boerderij af in Brabant dat mijn ouders op een gegeven moment overleden zijn. Ik daar ben gaan wonen, weer op de boerderij, dicht bij de bossen. En toen viel voor mij op een gegeven moment een kwartje. Mijn ouders hebben een boerderij gehad... en die waren bezig met de groei van planten en dieren en gewassen. En ik heb op een gegeven moment een, de keuze gemaakt... om met de groei van mensen bezig te zijn. Ik woon dus aan de rand van het bos... en ik heb toen gekozen voor de vorm van coaching. En dat is wandelcoaching... Oh, je gaat wandelen met ze. Ja. Ik ga met mensen wandelen. Leidt vaak tot goede gesprekken, een goede wandeling. Nou, precies. Ja. En wat is nou het unieke van zeg maar, het, het, het wandelcoachen? Is dat je gaat lopen met mensen. En ja, er is wat meer vrijheid. Je kunt voor je uitkijken. Je hoeft niet constant elkaar aan te kijken. Ja. En je bent in beweging. Hè? En beweging, behalve dat je fysiek aan het lopen bent, hè? wat voor de meeste mensen ook heel goed is... Al is het maar een half uurtje per dag gewoon uh, bewegen. Is dat je ook, behalve dat je fysiek beweegt, ook ja, uh, mentaal aan het bewegen bent? Ja. Ja. En uh, het leuke van wandelcoaching is: ja, je bent buiten, de frisse lucht. En je komt dingen tegen. En iedereen ziet toch weer de dingen. die voor hem of haar van belang zijn. Ja. Leuk. En uh, of het al een, een, een buis is, die, die iemand wel eens ziet. Dat was hem wel eens opgevallen als hij uh, onlangs een klant van mij. Die uh, reed vaak op de snelweg, de A2, naar Utrecht. En het viel hem altijd op dat bepaalde vogels langs de kant van de weg zaten, altijd alleen op een paaltje. Ja, dat zijn die buizers. Dat zijn vaak buizers. Ja, jaar. klopt. Ja. Mijn vogel is ook altijd opgenomen. in. hij heeft een deel van zijn solitaire gedrag. Oké. Okay. Want hij ook vaak, zeg maar, ergens in een hoekje gaat zitten en een beetje gaat zitten beschouwen. En dan er is, uh, op een gegeven moment op afvliegt. Ja, dan heb je wel een heel mooi aanknopingspunt meteen. Precies. En uh, ja, zo zijn er dus verschillende ja, de, de, de dingen die kunnen voorvallen. Iemand die de uh, laatste tijd uh, die echt in de put zat en die onderweg bij de wandeling alleen maar molshopen zag. Ja, <laughs> op een gegeven moment zag je een hele grote hoop liggen. Hij dacht, fantastische grote molshoop. Maar dat was dan een, uh, een hoopje met, ja, hoe noemen wij dat een Brabant, een hoopje stront. Ja, ja. Gewoon het mest wat er lag. Mest, ja. Dat is het uh, andere wil, ik, woord. Wil, ik ga toch... Uh, ik vind het hartstikke leuk wat je vertelt. Maar Ellen hangt ook nog aan de telefoon. En ik heb nog een paar minuten. Dus ik vind het wel fijn om ook nog even naar haar verhaal te kunnen gaan luisteren. Maar hartstikke bedankt voor het bellen. Erg uh, leuk. En succes met coaching. Ik wil nog één zeggen. Heel kort. Eén zin. Op 25 mei is de Nationale Wandelcoachdag. Overal in het land. Mensen kunnen gratis ervaren. Wandelcoaching. Kijk op de site. Nationale Wandelcoachdag. Bij deze. Dankjewel. Bel. En succes ermee. Gaan we Doe nog lang. snel naar Ellen. Ellen, goeienacht. Goeienacht. Leuk wat hij me vertelt. Terug naar af, hè? Is het een beetje... Drast. Ja, hè? Dat idee uh, krijg je wel. Ja. Wandelcoach. Weet je, we, zijn, we zijn onderhand in zo'n waanzinnige wereld beland. Ik ben een, een oudere dame, een rustig En dan zie je dus uh, generaties voorbij trekken, naarmate je ouder wordt. Mm -hmm. En wat mij opvalt, men heeft het altijd over het individu, de mens heeft meer vrijheid gekregen, maar dat is helemaal niet waar. Minder vrijheid heus? Helemaal niet meer. We zijn geestelijk zo belast en beladen. We, we zijn uh, vanaf de... Ik zeg altijd, als je heel primitief, primitief denkt... dan heb je de aap, dan heb je de mens... die vindt het vuur uit, de mechanisatie... Ik ga, nu, maak hele grote sprongen nu. Ja. Ja, we hebben ook maar twee alles minuten. Is, dat is heel goed dat je dat ja, doet. Ik zal het doen. Alles is geautomatiseerd. Wij zelf ook. Kijk eens in de stad. Iedereen loopt nagenoeg hetzelfde gekleed. Ja. En doet elkaar alles na. Alles wordt een hype. Alles is een machine geworden. Maar wat er wat, wat, ja. wat dus, dus ontbreekt is dat mensen uh, niet meer er tegen kunnen dat ze onzeker zijn. Onzekerheid hoort bij een mens. Want als je niet onzeker bent, twijfel je niet over jezelf. Dan ja. je, en dat zie je dus heel veel. Mensen die totaal anders doen dan dat ze zijn. Want je moet vooral niet jezelf zijn. Dat is eng. Ja. Je mag ook niet bang zijn. Nou, de mensen stikken van de angsten. We zijn één papierwinkel geworden. Als we opstaan, dan worden we al gedreven en geleefd door een ander. Vrijheid zit in je hoofd. Maar ook dat wordt aangetast. Daar. Wat zou jij dan, heel kort, wat zou jij dan adviseren? Of wat zou jouw tip zijn? Niet al die vaktechniek, dat vak, vaktechnisch geleuter. Ik heb ook mijn opleiding gehad. Maar gewoon veel meer menselijk. Je kunt van alles lopen fantaseren wat je kunt doen. Gewoon een, een ideaal hebben. En dat ideaal gewoon durven pakken en gewoon doen. Gaat het mis, heb je pech, begin je opnieuw. Kijk, ja, zo kan het ook. En dus durven te struikelen? Durf eens een eindselganger een te zijn. Durf gewoon, eens, durf gewoon eens echt te kiezen. En kijk eens meer naar anderen en ben niet zo met jezelf bezig als mensen. Dat is wel belangrijk. Ellen, mag Omdat ik jou danken voor deze wijze woorden? Je Dankjewel. Dankjewel en een goede nacht. Dag. Zometeen nog veel meer wijze woorden, maar ook gewoon gezelligheid. Nora Romanesco is er natuurlijk weer met Woord. Heel veel plezier ermee en uh, ik ga lekker weekend vieren. Dag, tot volgende week.